6 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De KPN-storing van gisteren is waarschijnlijk ontstaan door een bug in het verdeelsysteem voor inkomende telefoongesprekken. De storing was op een aantal plekken tegelijk, waardoor backup systemen plat gingen. Ook 112 was toen niet meer bereikbaar. KPN is nu als enige verantwoordelijk voor afhandeling van 112 gesprekken. Het bedrijf wil bekijken of daarbij ook andere providers kunnen worden ingeschakeld. Rekeningrijden wordt in 2026 ingevoerd, bevestigen bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Het is een van de maatregelen uit het klimaatakkoord dat naar verwachting vrijdag wordt gepresenteerd. Regeringspartij VVD was altijd veel tegen rekeningrijden. De maatregel wordt dus niet meer door dit kabinet ingevoerd. De energiebelasting op gas gaat omhoog en die op elektriciteit omlaag. Dat staat ook in het klimaatakkoord. De stijging voor gas komt de komende jaren op 10 cent per kubieke meter. De verlaging voor elektriciteit op 5 cent per kilowattuur. De totale energierekening voor een gemiddeld gezin wordt lager... door een grotere vrijstelling van energiebelasting.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 Groningse studenten moeten op alcoholcursus. Alle acht studentenverenigingen in de stad hebben met de gemeente een alcoholconvenant gesloten. Dat gebeurt na incidenten bij onder meer Studentenkor Vindicat. Daar was sprake van mishandeling en van drankmisbruik. Het weernocht was vandaag de warmste 25 juni ooit gemeten met 33,1 graden in de beeld. Vanavond koelt het af door wind uit het noordwesten. Vannacht is het 17 tot 20 graden. Morgen zon, aan zee, laag hangende bewolking. In het noordwesten een graad of 19. In het zuidoosten wordt het opnieuw zo'n 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is Genee Passet van de ANWB. 24 files in Noord-Holland. Het is nog de moeite met meer dan 100 kilometer. Maar heel voorzichtig, begint het wel minder druk te worden. Dit zijn de files met wat meer vertraging. De A9 die me ook maar een kwartier extra tussen Amsterdam, Belmermeer en Aalsmeer. De A10 Zuid tussen Afrit Watergraafsmeer en Knopput de Nieuwe Meer. Langzaam rijdend verkeer en ongeveer een kwartier vertraging. De A10 Noord tussen Amsterdam-Buitenveldert en Durgedam richting het Koenplein. 10 minuten extra. En tussen de Afrit Volendam en de Koentenal nog eens een kwartier richting Den Haag. De N200 Amsterdam-Halfweg voor halfweg 20 minuten extra...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 Deze week is mijn sidekick, mijn goede vriend, fotograaf en communicatiespecialist Walter Sands. Mijn naam is Bastian Toornens en ik ben uw presentator. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. An old cowboy went riding out one dark and windy day.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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dat was Johnny Cash met Ghost, Rider, Ghost Riders in the Sky. Um, een van de nummers die onze gast van vandaag uh, uit heeft gekozen. Hij studeerde af aan de Amsterdamse Filmacademie in 1969. Was filmcriticus bij het Parool en het NRC. Heeft een grote voorliefde voor de western. Heeft voor korte tijd bij de cheap. Chippewa, indianen <laughs> geleefd, is programmeur en initiatiefnemer van filmclub si Simon Kollum. Hier in Zandvoort maakte deel uit, uh, van, maar, hij maakte deel uit van mijn liefst. Films waarvan hij er zelf maar liefst 24 zelf maakte. En interviewde grote sterren zoals Woody Allen en John Wayne, Jerry Lewis, Donald Sutherland, um, Matty Veldman, Lee Marvin, Nick Nolte, Dennis Weaver, Carol O'Connor, Roy Rogers, Burt Reynolds en last but not least Clint Eastwood. Onze gast van deze cultuuruitzending van Zandvoort aan het woord is filmmaker Thijs Okkersen, welkom Thijs. Yo. Even een correctie, ik heb ongeveer 150 films gemaakt. Oh, dan <laughs> kloppen de, de, de dingen op de websites die ik heb uh, gevonden. Onder andere die, uh, uh, hoe heet het, uh, van uh, uh, verschillende festivals, kloppen niet meer. Want daar ja, ja, staat één bij één dat je de tachtig uh, hebt meegemaakt. in ieder geval een tachtig meegemaakt. en ze oh, zelf een 24 maakte. Uh, en ja, ik ging toch uit. Van, ik weet van, niet welke van, website het is. Maar, dat, dat, uh, niet uh, maar goed, beste luisteraars. Uh, uh, Thijs is hier. Uh, wij hebben met Thijs afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Uh, ja. Dus denk niet ineens, wat zijn ze onbeleefd bij de radio? Uh, verder gaan we het dus over film en documentaires hebben. Krijgt u, net als iedere week, het culturele nieuws, de column van de week. En natuurlijk vast de Rama waar. Maar eerst. De stelling. En die luidt: de Nederlandse regering en gemeente zouden meer moeten doen voor de Nederlandse filmindustrie. Reageer op deze stelling of stel uw vraag aan Thijs door te bellen met 023 573 0393 of mail direct naar redactie. Zfmzandvoort.nl of schrijf een privébericht op onze Facebookpagina het zandvoort aan het woord. Welkom bij ZFM Het geluid van Zandvoort. En net als altijd gaan we eerst naar uh, wat ons is opgevallen deze week in Zandvoort of in het nieuws. Thijs, wat is jou opgevallen deze week? Niks helemaal niks. De telefoon is niet goed. Dat was inderdaad een drama. Ja. En Walter, wat is jou opgevallen? Nou ja, we hebben natuurlijk een storm in een glas water gehad afgelopen weekend. Dat is toen Olaf Mol opeens vertelde dat de Formule 1 onder voorbehoud was. Jaap Koper, onze collega, is daar bovenop opgedoken en heeft dat allemaal even goed uitgezocht en het blijkt gewoon heel suggestief te zijn en het schijnt gewoon iets met procedures te maken te hebben. Oké, okay. storm in een glas water. Storm in een glas water. Nou, mijzelf is, uh, en dan komen we op de telefoons, uh, opgevallen uh, dat uh, ik gisteren natuurlijk de hele tijd meerdere keren een NL-alert kreeg. Mijn telefoon nou, begon te piepen. Daar was ik niet blij mee. Dat, uh, nee, en de meeste mensen waren er niet blij dat mee, we, denk ik. Wat je schrikt, je rot ook iedere keer als dat ding opeens afgaat. Uh, uh, en uh, mensen uh, hebben uh, gisteren namelijk uh, niet de 112-centrale voor een tijdje kunnen bellen. Het was namelijk een enorme storing bij de 112-centrale in deze omgeving. Uh, hierdoor waren ze slecht bereikbaar en gingen automatisch, gaat het protocol dan uh, van start, gaat automatisch het NL Alert uh, aan. Dus dat wordt dan automatisch verstuurd. Uh, hij kwam bij mij ongeveer zes keer langs. Ja. Uh, die dag. En het meest grappige vond ik. En dat vind ik echt, echt een beetje belachelijk. Wat staat er bij het NL Alert? Op het moment dat 112 niet bereikbaar is. In een noodsituatie. Bel 112. Ja, precies. Ja. <laughs> dus dat vond ik nogal een, uh, grappig. Maar ook uh, nou, een beetje Jong. raar. En voornamelijk dom. dom. Ja, vooral voornamelijk dom. Vlucht dat 06-nummer wat niet klopte, wat ook rondgestuurd is. Ja, en er was ook nog een 06-nummer wat niet klopte. En er stond op een gegeven moment een 020-nummer. Uh, dat ik ook dacht van, waarom moeten wij naar Amsterdam bellen? Uh, dus het was... Uh... Dat was de tiplijn van de Telegraaf trouwens. Dat uh, is dat ja? zo? Ja. ja dat uh, ja. Uh, Heeft de Telegraaf iets te maken met de NL-alerta? Dat weet ik wel. Dat weet je. Ook. Wat dat er allemaal in komt. Ja. Ze, spon nee. ze sponsoren het. Sponsor het. Nou ja, goed. Uh, dat was het voor wat ons is opgevallen deze week. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. De muziek is iets klassieker dan u gewend bent bij dit programma, maar dat komt natuurlijk omdat we hier hebben over uh, film en dit was een van de lievelingsnummers uit *Dances with the Wolves*, um, gecomponeerd door John Dunbar um, John en, Barry. Oh, daar staat John. John Barry? John Barry, John de, de Barry. Bond, sorry. Componist. De bondcomponist, ja. De bondcomponist, Ja. ja. We draaien dit niet op. voor niets aangezien... een van de zaken die wij met Thijs bespreken... is zijn voorliefde voor westerns. Thijs, waar komt die liefde vandaan? Nou, ik denk sowieso in mijn prille jeugd... dat ik de Roy Rogers-films zag... en de enkele Gene Autry en Alan Hale. Uh, nee, Alan Rocky Lane. En daarna heb ik... Uh, en een van de mooiste films gezien met John Wayne, Rio Bravo. Dat staat nog altijd hoog op mijn lijst. Mm -hmm. En ik bleef die western volgen. Uh, in mijn jeugd heb ik ook op een gegeven moment... Uh, per ongeluk waarschijnlijk... een film gezien die absoluut niet... in de monopol, in de matinee thuis hoorde. White, White uh, Feather. Dat ging over het indianenprobleem. Waar ik natuurlijk als tienjarige geen moer van wist. Mm -hmm. Het was een fantastische film. Ik heb hem een tijdje geleden gekocht. En hem opnieuw bekeken. Na 50 jaar of zo, of nog langer. En hij is nog steeds mooi. En toen begreep ik dat er heel wat aan de hand was met die indianen. Um, ik heb inmiddels zelf in de kast zo'n uh, 500 westerns staan. En niet alles is mooi, maar er zijn fantastische films gemaakt. Het is mijn favoriete genre. En ik ben in Amerika dus ook een aantal jaren geleden... gewoon die plekken afgegaan... die met de geschiedenis van het Wilde Westen te maken hebben. Ik ben eerst naar Cody, Wyoming gegaan... Daar zat, zat ik in het, uh, in het hotel wat uh, Bill Cody, ofwel Buffalo Bill, voor zijn dochter had gebouwd. En uh, daar was ook het Buffalo Bill Museum. Daarna ben ik uh, onder andere in Dodge City geweest. Dat is niet veel te beleven, maar dat is de geboortestad van onder andere Dennis Hopper. Maar ook de plek waar, waar uh, Wyatt Earp, Sheriff Wyatt Earp een tijd sheriff is geweest. Er is ook een Wyatt Earp Museum. Dus, en dus je vindt echt de locaties van het ja, oude westen een aantal, aantal van die plekken. filmlocaties. Nee, dat zijn de echte plekken. De echte plekken. Ja, het grappige ja. is dat ik in San Antonio terecht ben gekomen. Daar is dus uh, de Elmo, die is inmiddels helemaal ingebouwd van wat er over is door de stad. Maar buiten de stad staat de Elmo die John Wayne gebruikt heeft voor zijn film uit 1959. En daar, die, die, dat decor is steeds opnieuw gebruikt voor films. Ja. Want dan schieten ze dus een muur kapot en dan wordt hij weer gemaakt. Dan gaan ze het volgende film doen. Ja. Dus ik heb zowel. de de, de film is net zo legendarisch als de Echte Veldslag. Dus dat heb ik ook gezien. Uiteindelijk ben ik uh, een van de laatste keren terechtgekomen in Tombstone. In Arizona. Dat ligt uh, ongeveer drie uur uh, met de auto van uh, Tucson verwijderd. Tucson heeft ook buiten Tucson een plek waar westerns worden gedraaid. O onder andere de High Chaparral is daar mm -hmm. gedraaid, televisieserie. Maar de echte Tombstone, dat is een stadje waaruit, die uiteindelijk beroemd is geworden... omdat Wyatt Earp daar met zijn broers de wet handhaafde op zijn manier. Tegelijkertijd was hij zakenman. En kreeg ruzie met de cowboys. En cowboys zijn niet die mooie jongens uh, die met de koeien bezig zijn. Het zijn gewoon boeven. En uh, de, de familie Clenton en nog een paar families die uh, kregen grote ruzie... En die Clinton en de McLaurie's zijn gaan drinken. En op een gegeven moment, they called them out. Zijn ze uitgeroepen door uh, Doc Holiday, de vriend van Wyatt Earp. En twee broers van Wyatt Earp. En ze zijn naar de hoek van de straat gegaan bij een OK Corral. En daar zijn ze op elkaar gaan schieten. Vroeger dacht men dat, het, dat er een soort honderden meters tussen zat. In de oude films zie je heel veel. Nee, stonden op drie meter van elkaar. Okay. En ze zijn gaan schieten. Maar dat, dat is altijd zo'n chaos. Uh, paarden lopen. Nee, nee, zo, het eind van het liedje was dat er twee of drie doden waren. En dat... Uh, dat uh, hoe heet het? De, de, de broer van van zwaar gewond is geraakt. Maar dat is een legendarisch uh, gevecht geweest. En, uh, en dat uh, wordt nu nagedaan in Toenstam. Okay. Om twee uur, om drie uur, om vier uur. Ik heb het met mijn cameraatje gefilmd. Mijn cameraatje was niet zo goed meer. Uh, maar het stadje is heel charmant. Daar, daar, daar zie je dus... Mensen in cowboykleding... het zijn altijd hele grote kerels... Mm -hmm. met hele grote vrouwen. Die hebben dan een soort hoerenkleding aan. En die kerels hebben revolvers. En die zijn indrukwekkend. En als ze gaan schieten, want ik heb het ook in Bad City gezien... dan weet je niet waar je het zoeken moet. Dat is mm -hmm. keihard, die knallen. Helaas, een paar jaar nadat ik er geweest was... had iemand vergeten ze echte kogels uit de revolver oh. te halen. En schoot per ongeluk de andere acteur neer. Oh, dat is. Uh... Maar goed, dat zijn spectaculaire <laughs> dingen. Dat wordt gevierd en dat is heel mooi. En uh, er is veel geschiedenis daarin. Dat staat. <laughs> maar uh, wat, uh, hoe verklaar je dat de. Want in principe, de, uh, de Wild West in werkelijkheid heeft tussen de 75 tot 50 jaar maar geduurd. Zo lang was die nou. periode niet. Nee, het is, het is wel langer. Kijk, het, het Westen, de trek naar het Westen is gewoon. De belangrijkste stuk geschiedenis van Amerika. Ja. Je hebt eerst de onafhankelijkheidsoorlog. Dan heb je ook nog eens de Civil War. Waar ik ook in geïnteresseerd mm -hmm. ben. Mm -hmm. En daartussen loopt dan de trek naar het westen. De koeienvrachten uh, uh, uh, die verplaatst werden. Ik heb in Dodge City honderdduizend koeien gezien. Of stieren. Dat weet ik vanaf ja. dat ik ook niet. Zie. Ik weet niet wat je ziet. Dat zie je en dat niet. waren de koeientrekken. Dat waren de, de, de pioniers. De stedlers die dus met huifkarren... ...daardoor heen trokken. Er zijn allemaal dingen gebeurd... ...en natuurlijk de conflicten met de Indianen. Ja. Wat nu Native Americans heet. de Indianen die pikten dat niet... ...en terecht <laughs> van hun land... ...en opeens komen, de, eerst komen er een paar blanken... ...die komen bevers uh, kopen... Mm -hmm. ...en vangen... ...en die verkochten ze weer aan de Indianen... ...en dat was heel vriendelijk allemaal... ...en toen begonnen ze ook drank aan de Indianen te verkopen... ...wat ze niet konden hebben... ...en eigenlijk, men denkt altijd dat de Indianen uitgemoord zijn... ...door de blanken, maar niet met gevechten... Door ziektes. Ja. Dat is al begonnen met, uh, hoe heet het, uh, met Christopher Columbus... die dus aankwam en ziekte overbracht op de Indianen. Ja. Ik, was, uh, ik was dus bij de Indianen. Ik had een Indiaanse vriendin, Mary Webber. Duitse naam, ze was half Duits, <laughs> half Indiaans. En haar moeder was de advocaat van de Chippewa-Indianen geweest. Die wonen in de buurt van Michigan helemaal tegen het water aan... Ze zitten ook in Canada. Loopt dus, de stam loopt dus helemaal door. Mm -hmm. En daar heb ik een tijdje doorgebracht. Het was fantastisch. En uh, ik heb dus bij de powwow gezeten. Powwow is dus het feest van de dans. En dan gaan ze drie dagen dansen. Dan nou ja. was ik toevallig van een rotsblok gevallen. Dus ik kon niet zo goed meer meedansen. <lacht> ik had ontzettende pijn. Maar het was een enorme belevenis. En uh, ja, dan zie je dat die cultuur uit alle macht gehandhaafd wordt nu. Ja. Er wordt gevochten om de cultuur te handhaven... Ja, de taal moet bewaard worden... De, de feesten, alles moet bewaard worden. En ze hebben, een reservaat heeft dus een eigen regering. Mm -hmm. Die hebben een eigen... eigen uh, mensen die dus het reservaat beheren. Als er iets gebeurt, moorden of wat dan ook... wat uh, door de FBI moet worden gedaan... dan komt dus de FBI, niet de lokale politie. Zij zijn de lokale politie. De FBI komt om, om de rest op te lossen. Het. En het grote probleem is... Nu, dat zat in die film van Taylor Sheridan... Wild River. Wild River dat jonge vrouwen ontzettend mishandeld worden... en verdwijnen. En uh, dat is een van de grootste problemen. Ook in Canada. Daar noemen ze de indigenous. Mm -hmm. noemen, hier noemen ze de Native Americans in Amerika. Maar in Canada zijn het de indigenous. En dat zijn, gaat dus per jaar om honderden jonge meisjes. Die gewoon, gewoon die verdwijnen, verdwijnen. Die worden vermoord. Die worden misbruikt. Mm -hmm. En dat is een van de grote problemen. Dat... Uh... Uh, ja, want doorgaans, ik weet niet of jij dat zelf gemerkt hebt toen je er was... maar doorgaans worden ze natuurlijk nog steeds Native Americans of uh, hoe je ze dan in Canada ook noemt... Uh, worden ze nog steeds uh, behoorlijk gediscrimineerd. En... Nou, dat is, dat is uh, te relativeren. Om te beginnen niet op het reservaat. Nee. Dat is hun land. Nee, tuurlijk. Dat... Maar uh, hun teleurgang zit hem ook in het feit... dat ze natuurlijk toch vaak nog in eigen groep uh, met elkaar trouwen, dus incest is een vorm waardoor ze ook degenereren. Ik heb mensen gezien die zagen er heel slecht uit. Mm -hmm. Ze hebben dus ook niet veel geld, want er is uh, in Michigan waren, was wel een soort mijnindustrie, maar dat is allemaal verdwenen. Wat overblijft is dan een casino, en ja. dat wordt door een paar jongens gerund. Mm -hmm. Maar de rest heeft daar niks aan. Nee. Dus het is heel moeilijk voor ze. Er is ja. veel armoede, er is veel uh, drankmisbruik. Ik heb de eerste keer, ik heb, toen ik pas in L.A. was... ik denk 75, heb ik een indiaan ontmoet. Ik noem ze maar even half indiaan. Bij wie ik op toneelles zat, bij een acteur. En die heb ik later in een televisieserie gezien. Ik weet nog hoe die heet, Bob Padilla. Hij had later nooit meer gezien. En ik was, stond een keer bij de bushalte in, uh, in, ik weet niet, buiten L.A. En toen stond daar een dronken indiaan. En die wilde me absoluut omhelzen. Zei, nou, dat is goed. Ik ben een huk. Okay. En die man die was gewoon ja, een beetje een trieste figuur. Mm -hmm. Want dat is het probleem. Er, er is gewoon een degeneratie van die mensen. Niet iedereen redt het. En men probeert nu... gewoon toch weer de macht te krijgen... over het leven van de stammen. Ja. Maar dat wordt natuurlijk... vooral met deze administratie van meneer Trump... van mm -hmm. dat wordt heel erg tegengewerkt. Dat, uh... Want er was een pijpleiding... die door hun land ging. En dat had Obama afgesloten... En Trump zat er net één of twee weken en het is weer geopend. Ja. En die pijpleiding zorgt voor, af, voor, voor vieze grond en zo met lekkages. Dus ze hebben het heel moeilijk, maar ze ja. vechten ervoor. Ze vechten ervoor. Dat, nee, dat, dat, dat, dat, dat begrijp ik. Maar wat ik meer bedoel is dat um, ze vechten ervoor... maar hebben ze ook een eerlijke kans. Ja, want ze zijn nog steeds met velen... en ze proberen hun eigen cultuur in stand te houden. En ja... De ene stam. Het zijn natuurlijk heel veel stammen nog steeds. Mm -hmm. die, ze zijn ontzettend gediscrimineerd. Ze hebben de Amerikaanse regering. Die dus geen enkel oog had voor hun problemen. heeft. Ten eerste moesten ze allemaal vredesverdragen sluiten. Die weer gebroken werden. Daarna kregen ze land toegewezen. Soms heel ergens anders dan waar ze gezeten hadden. Dat is ja. ook belachelijk. En een fractie van wat, uh, wat ze gehad hadden. Mm -hmm. Dus sommige indianen hebben zelfmoord gepleegd. Een van de grote... Leiders heeft uh, zich uh, van een rots laten vallen. Die zagen het helemaal niet zitten. En ze wisten ook, ze konden het niet winnen. De overmacht was te groot. Ja. Maar uh, op dat land hebben ze een behoorlijke eigen regering. Ze hebben eigen zeggingskracht. En daar kunnen anderen verder niet veel doen. Nee. Maar niettemin, de inkomstenbron is heel gering. Mm -hmm. Goed, als je dan toevallig een casino hebt, zit je leuk. Maar andere, andere dingen, daar is niks aan te verdienen. Nee. En er zijn uh, nog steeds veel stammen. Ik, bedoel, uh, ik heb ze in, op allerlei plekken gezien. En, uh, maar de grote cultuur die ze hadden. Ja, dat is natuurlijk verdwenen. Dat ja. is een, een miniem geworden. Maar ze vechten ervoor. Dat, uh... Hele trotse mensen vechten mm -hmm. ervoor. Alleen niet meer tegen elkaar. Nee. Dat is, <laughs> dat is een beetje voorbij. Dat, dat, uh... en, en zie jij uh, iets terug in de films daarvan, van jou? Ja. Jouw... ja. Uh, ik heb uiteindelijk ben ik een twee seizoenen terug gaan zitten, heb zo'n 40 westerns besteld uit de jaren 50, die ik nooit gezien had. Ik was toch wel nieuwsgierig hoe dat in elkaar zat. En je hebt inderdaad natuurlijk in die vooroorlogse periode en nog een beetje daarna dat er heel simpel over de indianen werd gedacht. Dat waren de vijanden, dat waren wilden. Mm -hmm. En dan langzamerhand, als de problemen al bekend worden in de jaren 50, 60, dan wordt het veel genuanceerder. Ik, het is een hele, ik ben er nog over aan het schrijven. Er is een. Uh, in de oude films zitten bijna geen echte indianen. Nee. Dat zijn uh, Polen, uh, Joden, uh, allemaal acteurs die een beetje etnisch getekend zijn, die spelen indianen, kan ze zo opnoemen. Mm -hmm. Er waren bijna geen echte indianen, maar alleen als figuranten langzamerhand, en daar heeft Kostner ook voor gezorgd, in Dances with Wolves zitten echte indianen. Ja. En dat is langzamerhand is dat absolute must. Mm -hmm. Je moet een echte indiaankast. Je kan niet meer komen met een uh, blanke die uh, vermomd is en een beetje bruine huid heeft. Ja, dat is dan een indiaan. Dat mag niet meer. Dat nee. kan niet meer. Nee. Dat is een absolute zonde, maar dat geldt ook voor andere nationaliteiten. Mm -hmm. En de indianen hebben gewoon hun eigen vakvereniging. Daar zitten ze allemaal in. Er is nu West Study, die een hoofdrol had in uh, Last of the Mohicans. En ook in Dances with Wolves zit, die krijgt nu een speciale prijs. Oké. Okay. Ik geloof van de Oscars, maar ik weet niet helemaal. Hij krijgt een absolute mm -hmm. prijs. Maar ze hebben gewoon hun eigen vertegenwoordiging, hun eigen juristen. en je kan niet om ze heen. Dus nee. dat is sowieso fantastisch. Mm -hmm. En daar is Koster eigenlijk een beetje mee begonnen. Dat is toch een soort standaardfilm. waarin opeens uh, ook naar Indianen werd gekeken. als normale mensen die hun cultuur hebben die niet alleen maar bloeddorstig zijn... er zit ook een bloeddorstige stam in... maar de anderen hebben gewoon een cultuur. En dat is, wordt nu naar voren gehaald... en dat wordt allemaal uitgediept. Ja. Dus er is ook... Uh, in die 50, 60 jaren... westerns... is het uh, wat uh, al... genuanceerder... Uh, maar later... dus eigenlijk moet je dan... en ik weet niet meer welk jaar het is... ik geloof uh, 25 jaar geleden of zo... Die moet je dan heel serieus nemen. Niet alles is goed. Ik bedoel, hij heeft toch een knieval gedaan... dat hij als blanke soldaat... verliefd wordt op een blank meisje in de stam. Ja. Dat vind ik nogal laf. Mm. Mijn vriend Sam Fuller... die ik een van de grootste regisseurs vind... die heeft ooit al in 1954... Run of the Arrow gemaakt. En daarin komt Rod Steiger... die teleurgesteld is door de Civil War... die komt bij een Indianenstam... en die heeft gewoon een relatie... met een Indiaanse... Yeah. Uh, volgens mij was ze Mexicaans, Sarita Montiel. Maar het, het moet een Indiaanse zijn. En in Dances with Wolves, dat werd hem zeer kwalijk genomen door de Indianen, is dat toevallig toch weer een blank meisje die ja, daar ja. bij de Indianen is opgevoed. Dat ja. was niet helemaal correct. Nee, dat, uh... Maar goed, daar wordt nu ontzettend rekening mee gehouden. En je ziet ook, ook in Wild River allemaal Indianen die daar dus hun rollen spelen. Mm -hmm. Er zitten fantastische acteurs Net. bij. En nu hm. kom ik ze weer tegen in Yellow River. Dat, uh... Yellow River is gewoon, uh, ik vind het fantastisch. Dat is dus een herenboer, eigenlijk uh, niet al te best, uh, gespeeld door Kevin Kastner, keihard. En die komt voor zijn kinderen en zijn land op. Mm -hmm. hij, een hele, hij heeft heel veel. En het is een moderne western. Hij heeft een helikopter, hij heeft gewoon trucks en er gebeurt van alles op zijn land. Ja. Maar hij vecht ervoor. En ze gaan geweld niet uit de weg. Nee, maar het is hier nog niet te krijgen. Je ja, zal hem moeten bestellen bij Amazon. Dus dat zou ik <laughs> dat maar doen. Maar het is echt het beste wat ik in tijden heb gezien. Oké. Okay, uh, um, uh, maar klopt het, het verhaal rondom uh, Kevin Costner... dat hij oorspronkelijk de zes uur durende Dance with Wolves... eigenlijk alleen wilde maken? Nee, dat geloof ik niet. Uh, dat heb ik nooit gehoord. De, hij heeft uh, een, de, Toen ik hem eerst zag, was er wat uit... En dat is ja. later teruggebracht. Mm -hmm. En dat gaf iets meer dimensie. Maar toen was hij ook al heel lang. Ja. En ik zag hem in Los Angeles. En het was een sensatie. Mm het -hmm. uh, was heel bijzonder. Nee, dat, die zes uur is er niet. Anders was dat al lang op dvd geweest. Ja, dat, dat is er niet. Dat, dat zit ook niet in het verhaal. Dat, uh, het heeft een grappige achtergrond als er nog tijd voor is. Hij had een ja, schrijver die niks presteerde... En die alleen maar zat te zeiken en te drinken. En op een gegeven moment heeft hij hem geparkt. Die zat altijd in zijn huis. Mm -hmm. Maar het schoot niet op. Toen heeft hij die gous, was dus het hippie. En die heeft hij tegen de muur gegooid. Zeggen, nou moet je godverdomme eens dus je bek houden en gaan schrijven. En toen heeft hij hem uh, weggestuurd. En die man is ergens gaan zitten. En die ging schrijven. En hij hoorde niks meer. Nee. En toen op een gegeven moment kreeg hij te horen van dat hij wat geschreven had. Wat had hij dan geschreven? Hij had dus Dances with Wolves geschreven. De rest is history. Ja. De man was meteen een van de grootste schrijvers. En het boek uh, was een sensatie. En de film. Ja. Dus er kwam wat uit. Doordat die harde aanpak van Korsner. Ko ja, that, uh, um, nou zie je niet zo vaak meer. Dat een, um, hoe weet het, een, een, een bedenker. Of medebedenker. Of medemaker. Ook zelf nog steeds de hoofdrol speelt. Um, de, waar Kevin Korsner is natuurlijk wel bekend om staat. Ja, nou kijk, Kevin Costner is een uh, behoorlijk lastig persoon. Uh, de films die hij niet geregisseerd heeft, heeft hij ook gemaakt. Ja. Bijvoorbeeld Bodyguard, daar was een Engelse regisseur. Maar hij heeft bepaald hoe die film er uiteindelijk uitzag. Ja. En ook met Robin Hood. En dat, hij heeft een jeugdvriend, Kevin mm -hmm. Reynolds, daar heeft hij wat films mee gedaan. Maar ze hebben altijd ruzie. Want op een gegeven moment zegt, Reynolds, zegt uh, Costner, nee dat wil je niet, Het moet zo. Ja. En hij heeft er ook verstand van. Dus mm -hmm. de, de ruzie is geëscaleerd... Uh, ik geloof al bij Waterworld. Toen is het totaal uit de klauw gelopen. Daarna hebben ze toch weer wat samen gedaan. Maar hij, uh, hij houdt greep op de films waar hij van houdt. Ja. En dus Yellowstone heeft hij zelf opgezet met Taylor Sheridan. Mm -hmm. En hij is ook producent. Want dat gebeurt bij die televisieserie. Zie je altijd executive producer. Dat wil zeggen hij heeft alles te vertellen. Ja. En dat is ook goed, want hij weet wat hij wil hebben... en hij weet hoe hij het moet doen. Mm -hmm. En dan zie je gewoon, want ik heb pas ook nog aan mijn vrouw... die dus echt niet van westerns houdt... <laughs> mm -hmm. heb ik uh, White Earp laten zien... wat een drie uur durende film is waar ik van hou. En dat is ook het echte verhaal van White Earp. Ja. Die is ondergesneeuwd omdat het een wat meer fantasievolle versie was... Tombstone met Kurt Russell als White Urp. Maar uh, ik vind die White Herb film... en dan zie je gewoon de maker van Dances of Wolves... en de maker van Yellowstone. De hand van Kostner is te zien. Tien, ja. Die film is door Lawrence Kasdan geregisseerd. Maar dat gaat niet zonder goedkeuring... net van als Costner. Clint doet Als hij het niet regisseert, regisseert hij het yes. nog. Ja. Clint regisseert altijd. Mm -hmm. Maar soms heeft hij een setbaasje... en die moet het uitvoeren. Maar hij kijkt altijd door de camera... hij geeft altijd aan hoe het moet. Ja. En dat is met Kostner ook. Het... Uh... Um, dan uh, gaan we nu even weer over naar muziek. Jij koos voor Bruce Springsteen. Ja. Um, en um, mag ik vragen waarom je dit nummer gekozen hebt? Nou, dat is natuurlijk ook een belangrijke film geweest. Philadelphia. Mm -hmm. En uh, met Tom Hanks en Denzel Washington. Het was in de tijd van het begin van AIDS. En uh, ja, ik vind dat Bruce een prachtige score heeft geschreven Safe. voor die film. Nou, ja, dan gaan we nu naar luisteren. Welkom bij ZFM.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 stone. Voices of friends vanished and gone. At night I hear the blood in my veins. Just as black and whispering as a rain. The streets of fielded field Thousand miles to slip his skin. Night is falling, lying awake. I feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss.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 to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we're living makes you give in a cry, say live and let die.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 Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. De column van deze week. Jij bent op tv geweest. Een voor mij vreemde vrouw staart mij aan in de supermarkt. Ik zie duidelijk in haar ogen dat ze twijfelt aan haar eigen waarneming. Ik neem het haar niet kwalijk. Echt bekend ben ik niet als acteur en theatermaker. Ik heb genoeg werk, staan vele theaters te spelen, maar daardoor word je in Nederland niet echt bekend. Bovendien heb ik vaker een slechterik gespeeld dan dat ik een held was. En in zowel commerciële als gesubsidieerde producties. Protagonisten worden onthouden en antagonisten meestal niet. Daarbij zijn mijn tv- en filmoptredens op twee handen te tellen. Ik vind namelijk opnames op een set werkelijk het minst leuke van het acteur zijn. Het is heel veel wachten, wachten en wachten en nog eens wachten. En als, het, als een ongeduldig, driftig baasje is dat werkelijk de grootste ramp. Wordt je nu vaak herkend, vraagt de vrouw, die nog steeds naar mij blijft kijken. Ze vergeet ondertussen haar boodschappen in te pakken, waardoor ik, degene, uh, waardoor ik en degene die achter mij staat uh, moeten wachten. Ik merk dat de mensen verder in de rij wat ongeduldig beginnen te worden... en zie aan de kassameisjes dat dus ze twijfelt iets tegen de enthousiaste vrouw te zeggen. Zo bekend ben ik niet hoor, mevrouw, zeg ik tegen haar... terwijl ik mijn laatste boodschappen in de tas doe. Je bent veel te bescheiden. Go goede eigenschap. Ik vond je goed en dat mag iedereen weten, zegt ze. Schiet verdomme eens een keer op! Keuvelen doe je maar ergens anders, zegt de man duidelijk geïrriteerd. Omdat hij het getreuzel van de vrouw erg vervelend vindt. Ik wil weglopen zodat de vrouw aangespoord wordt om haar boodschappen nu eindelijk eens in te gaan pakken. Maar dan gebeurt er iets waar ik nog steeds niet van weet waarom het gebeurt. Je moet namelijk weten dat mijn laatste tv-opname ruim vijf jaar geleden is geweest voor een niet nader te noemen scripted reality show. Ik had daar een gastrol van drie afleveringen en deed het letterlijk alleen maar voor het geld. Het betaalde goed, het uh, uh, breed uitdragen heeft niet per se goede invloed op mijn carrière. Toen wist ik echter niet dat de afleveringen vijf jaar na dato nog steeds met enige regelmaat herhaald worden. Had ik dat geweten, dan had ik mijn deelname misschien wel nog eens overwogen of een hogere salariering geëist. Ge ge ge als acteur word je namelijk niet ingelicht wanneer het weer uitgezonden wordt en hoe vaak ze dat doen. Nu is het best leuk om herkend te worden, maar ik heb daar nooit op zitten wachten. Maar de man in de rij dacht dat blijkbaar anders over. Zijn geïrriteerde houding richtte zich niet op de vrouw die mij herkende en haar boodschappen vergat in te pakken, maar op mij die daar klaar stond om weg te lopen om te zorgen dat zij, uh, zijn probleem opgelost zou worden. Dat je een keer op tv bent geweest, hoef je niet meteen sterrelures te krijgen. Denk dat de hele wereld van hem is. Ik weet dat de man het alleen roept uit frustratie en misschien zelfs uit jaloezie. Ik weet dat je er het beste niet op in kan gaan. En dat je uh, het van je af moet laten glijden. Maar deze man maakte me echt kwaad. Eén keer op tv. Sinds de opnames worden de afleveringen... De drie afleveringen al vijf jaar lang, iedere drie maanden één keer uitgezonden. Daarbij heb ik ooit een eens gefigureerd in de serie Flodder en een gastrolletje gespeeld in de serie Baantje. En iedereen weet hoe vaak die herhaald zijn. Nee, alle gekheid op een stokje. Waar halen mensen het lef vandaan om een ander zo te behandelen? Waarom wordt meteen het slechte van een onbekende gedacht? Wat zit deze man dwars dat hij het nodig vindt om publiekelijke tirade te richten op mij, terwijl ik niets deed? Of ben ik werkelijk, of ben ik werkelijk, omdat iemand mij herkent, de veroorzaker van zijn probleem? De reclame zegt het al. Doe eens lief. Natuurlijk had de vrouw gewoon moeten doorgaan met het inpakken. Natuurlijk had ik daar haar op kunnen wijzen. Natuurlijk had het kassameisje er iets van moeten zeggen. Maar de vrouw was zo vriendelijk... dus wist ik en het meisje achter de kassa even niet... hoe wij het tegen haar konden zeggen... zonder haar onnodig te kwetsen. Want ik ben zo opgevoed met manieren. Ik stop met telefoneren zodra ik bij de kassa ben. Ik groet de buschauffeur als ik de bus binnenstap. Ik laat iemand met weinig boodschappen voorgaan... als ik een kar vol heb. Ik sta op voor ouderen en minder valide mensen. Ik maak van mijn probleem niet iemands anders probleem. En ik kwets geen mensen mocht dit niet nodig zijn. Het allermooiste vond ik... dat de vrouw die mij herkende de schuld op zich nam... Tegen de, tegenover de asociale man... Waardoor een andere vrouw in de rij de man op zijn manieren aansprak. Gelukkig zijn er altijd nog beschaafde mensen. Gelukkig worden manieren en etiketten nog steeds aangeleerd. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. <belezaan> Ja, dames en heren, u luistert nog steeds naar Zandvoort aan het Woord... waarin Walter Zands en ik spreken met filmmaker Thijs Okkersen. Wilt u nog reageren op wat wij bespreken of een vraag stellen? Reageer dan via redactie het uh, of met een pr uh, privébericht op onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. U kunt natuurlijk ook bellen naar de studio door 023 573 0393 te draaien. Thijs, wat deed jou ooit besluiten om naar de filmacademie te gaan? Uh, ik wil eigenlijk acteur worden. Oké. Okay. Jeugd heb ik zelf uh, Kan je iets dichter bij de microfoon? Uh? En uh, nee. op het koornet was een uh, inspirerende leraar Theo En daar hebben we dus uh, toneel gespeeld. We hebben oefeningen gedaan en we zaten in het toneelstuk. Ik vond het dolle pret. Um, maar het hele element van film was alleen maar naar films kijken. Want film bestond in Nederland niet. Dus op een gegeven moment, uh, uh, terwijl ik acteerde... en ook ontdekte dat een paar andere leerlingen veel beter waren dan ik... Uh, kwam er een, iemand, een, een klasgenootje van mij met een filmcameraatje. Dat was toen uniek. Ik praat nu over 1960. Mm -hmm. Ik was toen uh, 16 jaar... En uh, hij had uh, nee, 14 jaar en hij had een camera en ik ging meteen een speelfilmpje maken. Veel actie, schieten, pief, paf, poe. <laughs> we wisten niet eens hoe we die film in de camera moesten leggen, uh, maar we maakten een filmpje. Ik was gewonnen en ik ben toen achter elkaar speelfilmpjes gaan maken op 8 mm. Vaak met de acteurs, actrices uit de toneelgroep van de school. Ja. En op een gegeven moment uh, was een van de mensen met wie ik uh, werkte, ook op toneel, was Boudewijn de Groot. En die kwam opeens met het idee van... ik ga naar de filmacademie. Er is een filmacademie in Amsterdam. En daar ging hij naartoe. En hij ging van school af. En hij vertelde mij steeds wat hij allemaal meemaakte. Gratis naar de film. Hij zag Westens uit tien keer. <lacht> hij, uh, hij maakte films. En uh, ik zeg, nou dat moet ik dan ook doen. Want ik wil helemaal niet acteur worden. Dus ik ben ongeslagen. En ben dus gaan werken aan het feit dat ik naar de filmacademie wil. Ja. Dus ik heb uh, Toelaat ik ze Samen gedaan in 1965... na mijn HBSA. En uh, de eerste die ik tegenkwam was uh, Leonard Nijg. Wat kom jij hier doen? Ik zei, nou, ik wil ook naar de filmacademie. Die zat dus net tussen Boudewijn en mij in. Mm -hmm. Maar in die tijd was de opleiding twee jaar. Bij mij werd het vier jaar. En ik werd toegelaten met een speelfilmpje... wat ik op het cornet had gemaakt. En ja, op zo'n filmacademie kom je alles en iedereen tegen... En je praat over film. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Je denkt over film. Ik leerde film kijken. Er was een leraar, Peters, dat was de directeur. Die had heel erg nagedacht over waar je de camera moest zetten. Wat je moest monteren. De uitsneden van je beeld. En als je dat leert, kijk je nooit meer normaal naar een film. Nee. Dan zie je alle lagen van een film. Maar het is heel belangrijk. Dus ik heb die filmacademie doorlopen. ben geslaagd met een eindexamenfilm. Die heette Surprise, Surprise. Dat ging over Verrassingen en overschokken. En ik had een, een oogscène van Bunuel had ik opnieuw gemaakt. Ik had de cameraman naar het abattoir gestuurd... om een uh, kalfse oog door te snijden. Het was heel luguber. Ja, en die film, die, die, daar studeerde ik mee af. Luc Lutz had de hoofdrol met Shirin Strook en Peter Faber. En die werd uitgezonden <laughs> ergens eind november bij de VPRO. En Jan Blokker zat daar en die wist dat mensen wel eens die benuel zijn hadden gezien. Maar dit was nog veel erger wat ik had gemaakt. Heel Nederland op zijn kop. Uh, kinderen konden niet meer slapen. Grote stukken in de krant. Dus dat was mijn binnenkomen in de Nederlandse filmwereld. Ja. Ik heb er verder geen profijt van gehad. Ik ben uh, gaan zoeken naar wat ik eigenlijk voor films wilde maken. Maar daar was ik nog niet helemaal uit. En in die tussentijd werd ik toen gevraagd... Uh, om, omdat ik al ook in Scoop schreef... en daarvoor een filmclub hadden op het Cornet... Ik schreef dus al veel. Uh, uh, Elm Waller belde me op of ik niet voor haar wilde schrijven in het NRC. Oh ja. en dat heb ik een jaar gedaan, maar het was niet echt mijn krant. Zij was ook een lastpak van de Eerste Orde. En op een, op een keer uh, kwam Fred van Doorn naar me toe, want we zaten allemaal in een clubje van filmcritici. Thijs wil je niet naar het parool. Ik ga weg, ik ga naar de HP. Kan jij mij, uh, mijn paan overnemen? De, bij het parool betekende dat we alle films bespraken. Ja. Dat wilde dus zeggen de pornofilms, semi pornofilms in de Pariser Centraal, de Kung Fu in de Royal, de Black films in de Royal, de actiefilms in de Cinéac. Als ik alles op donderdag begon, dan begon ik meestal om half tien in de Cinéac, half twaalf in de Luxor of Centraal Pariser, half twee in de Corso of, de, of uh, nog een andere bioscoop die een voorstelling had, en half vier ook nog een keer. En dan moest ik naar de krant om alles op te schrijven. Goede training om te leren schrijven. Ja. Dus ik heb dat een aantal jaren gedaan. Ik had besloten om dat niet langer dan vijf jaar te doen. Intussen begon ik films te maken. Ik had een paar opdrachtfilms. En zo ben ik dus uh, met filmen doorgegaan. Ik ben met uh, schrijven doorgegaan. En ik kreeg een aanbieding om op de kunstacademie in Rotterdam filmleraar te worden. Die filmdepartment was opgezet door Leen Timp en Pierre Jansen, die korte tijd directeur was. Die waren inmiddels weg. En ik heb dus twaalf jaar les gegeven aan de Kunstacademie in Rotterdam. Oh, nee. Dus ik moest ook geld verdienen. Met film is in Nederland niet veel geld verdienen. Nee. nee. Dan ben ik niet naar de filmacademie gegaan. Dat ik ben toegelaten, maar ik ben uiteindelijk. Niet je bent niet gegaan. gegaan? Ja, maar als je film wil doen, moet je toch ergens beginnen. Dat. Uh... Maar zie je dat, dat ook, uh, want ik heb dat als acteur zijnde. Ik, ik bedoel, ook als acteur zijnde is er gewoon, uh, zeker met film en tv... is er gewoon uh, te weinig te verdienen, eigenlijk. Uh, uh, maar je doet het acteren, het theater maken, het filmen... ook gewoon uit een... Omdat je niet anders kan. Omdat je ja, dat je, maar je wil. moet ook in training blijven. Ja. En je moet ook niet arrogant zijn als je nog aan het begin bent... om te zeggen, oh, dat doe ik niet... Oh ja. ik, heb, uh, ik kan zeggen dat ik meestal wel de films gemaakt heb die ik graag wilde maken. Maar uh, ik had ook niet zoveel keus. Maar uh, je moet toch gewoon voortdurend met je vak bezig zijn. Ja. ja. En dat heb ik altijd gedaan. En nu nog zelfs. Ik ben 73 en ik, ik heb het drukker dan ooit. <laughs> je maakt nog steeds films en daar hebben het volgende uur natuurlijk ook over. Ja, ik heb mijn ja. eigen filmblad. Ik heb mijn filmclub. Ik heb een grote opdrachtfilm. Over een papiermolen. Waar ik al heel lang een film over wilde maken. En ja. ik maak die korte filmportret over Zandvoort. Ja, daar gaan het heel we het zo meteen uh, okay. <laughs> nog over hebben. Uh, we gaan zo naar het nieuws natuurlijk. Uh, en dan uh, komen we daarna terug met het tweede uur van Zandvoort aan het woord.